Psalm 84, en daarvan het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legers, scharen God. Zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen, om zeer in voorhof in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft. We noemden nu het eerste vers van Psalm 84. Oh my god. Lezen dat gedeelte uit Gods woord, wat hij opgetekend vindt in het boek Samuel. We noemen de twee Samuel en daarvan nader het zesde hoofdstuk. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël, 30.000. En David maakte zich op en ging heen en met al het volk dat bij hem was, van Baal en Judah, om van daar op te brengen de ark Gods terwijl de naam wordt aangeroepen, de naam der Seren der Huisgare, die daar woont tussen de Serebs. En ze voerden de arme Gods op een nieuwe wagen, en haalden ze uit het huis Abinadabs, dat op een heuvel is, en Uja en Aio Abinadabs zonen, leidden de nieuwe wagen. Toen ze hen die nu uit het huis Abinadabs, dat op de heuvel is, met de ark gods wegvoerde, zo ging Ahio voor de ark En David en het ganse huis Israël speelden voor het aangezicht des heren met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommelen, ook met de schellen en met cymbalen. Als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark gods en hield ze, want de runderen struikelde. Toen ontstak de toren des heren tegen Uza en God vroeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierde vandaar bij de ark gods. En David ontstak omdat de heren een scheur gescheurd had aan Uza en hij noemde die plaats Peras Uza tot op deze dag. En David vreesde den heren te dienen dagen en hij zeide, hoe zal de ark der heren tot mij komen? David dan wilde de ark der heren niet tot zich laten overbrengen naar de stad Davids, maar David deed ze afwijken in het huis Obed-Edoms-Deschetits. En de ark des heren bleef in het huis Obed-Edoms-Deschetits drie maanden. En de Heere zegende Obed Edom en zijn ganse huis. Toen boodschapte men in koning David, zeggende, de Heere heeft het huis Obed Edoms en al wat hij heeft gezegend om de ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis Obed Edoms opwaarts naar de stad Davids met vreugde. En het geschiedde als zij die de ark des Heeren droegen zes treden voortgetreden waren dat hij ossen en gemest kree offerde en David huppelde met alle macht voor het aangezicht des heren en David was om God met een linnen lijfroek <coughs> alzo brachten David en het ganse huis Israels de ark des op met gejuich en met geluid ter bezuinen en het geschiedde als de ark des in de stad Davids kwam dat Michal, zo'n dochter, door het venster uitzag zag. Als zij nu den koning David zag, springende en huppelende voor het aangezicht der zeren, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij nu de ark der zeren inbrachten, stelde zij die in haar plaats, in het midden der tent die David voor haar gespannen had. En David offerde brandofferen voor de zere aangezicht en dankofferen. Als David geëindigd had het brandoffer en de dankoffer te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heeren der Herscharen. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte Israëls, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een egelijk een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al het volk heen en iegelijk naar hun huis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal zauwens dochter uit, David tegemoet, en zeide, Hoe is heden de koning van Israël verheerlijk, die zich heden voor de ogen van de en de dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamelijk ontbloot. Maar David zeide tot Michal: voor het aangezicht des heren die mij verkoren heeft van voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk der Scheren over Israël. Ja, ik zal spelen voor het aangezicht der Scheren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan al zo, en zal nederig zijn in mijn ogen, en met de dienstmaagden waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Michal, nu, Saul's dochter, had geen kind, tot een dag van haar dood toe. Ja. Onze hulp he. zijn in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, he.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 u hebt ons nog vergund in dit avonduur, Heere, met dit volk samen te komen ter plaatse des gebeds van hier. Wat onderscheidt ons van te velen die reeds hun eeuwige bestemming ontvangen? Wil u nog aan onze ziel. Ook in dit avonduur. Gelaat ons nog uw woord verkondigen, en dat zal doen wat u behaagt en voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Als het met uw raad staan mocht, willen dan gepaard doen gaan met de bediening van God en Heilige Geest. Want het woord gods is een kracht gods tot zaligheid. Degene die gelooft. En dat is niet uit ons heer. Bij aanvang niet en levenslang niet. Maar dat is nog altijd gave god. Ach wat zou het groot zijn. Als we daarmee nou nog eens begiftigd mochten worden. Dat is uw volmaat kern. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En nou zijn wij mensen in ons verbondshoofd ademgevallen, vleeselijk verkocht onder de zon. Zodat niets wat uit onze natuur voortkomt, God behagen kan. Maar af dat we nog bediend mochten worden, om daar nou achter gebracht te worden. Omdat door Gods geest te worden ontdekt. En dat blijvend ontdekt te worden. Opdat we onszelf leerden walgen. Maar Heer, opdat onze ogen ook geopend mag te worden voor Hem. Die gekomen is door heilige ontvanging en geboorte en onze in alles gelijk is geworden. Uitgenomen de zon. Dat is een groot wonder als God dat is openbaar. Daarvan getuigt de knecht. Deze verborgenheid der Godsaligheid is groot. God openbaart in vlees. Het Heer, ook dat u zelven in de dood des kruises hebt opgeofferd. Wat komt daarin openbaar. Uwe eeuwige liefde om God in zijn deugden te verheerlijken. En uw volk zalig te maken. Van hun zon. Ah, dat verwaten macht Om u zelf en ook in onze ziel daarin te openbaar, En ook zo voor de dood zijt ingegaan. En dat zij want u hebt uzelf een vrijwillig gode onstraffelijk opgeofferd. En de vloek der wet voor uw kruis dood, Voor al uw eigen en weggenomen. genoemd. maar o, uw woord getuigd ervan. En als gedriet van openbaar. Dan zullen we met aanbidding en verwondering geloven. Dat u van de dood niet gehouden kan worden. Terwijl u macht hebt om uw leven af te leggen, anders konden ze het niet afnemen, maar ook macht om het wederom aan te nemen. Zo hebt ge bewezen in uw opstanding te zijn de Zone God door de geest der maken in de opstanding de dood. Zo hebt ge getriomfeerd over de dood, over het graf. Over al uw en uw volksvijanden. Daarom betuigt de knecht, wanneer zijn oog des geloofs mag krijgen op die eeuwige overwinnaar, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Want in onszelf ziende en zullen we verliezers blijven. Maar u zei niet alleen. Als de overwinnaar uit de dood tevoorschijn getreden, gevoerd ook op de hemel vol eer en met grote kracht en heerlijkheid, moesten de hemelen u ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen, opdat u met eer en heerlijkheid gekroond zou worden. Vanwege het lijden des doods waard ge weinig minder geworden dan de echte. Maar daarna heeft God u uitermate verhoogd en met eer en heerlijkheid gekroond. En daartoe zijt ge naar de hemel gevaar, opdat ge kijkt, kerk, die niet alleen in een verdoemelijke staat voor God ligt in Adam, maar ook de band ter gemeenschap met God doorgesneden had, opdat ze die kerk weer in Gods gemeenschap herstellen zou. Zo zijt ge de heen van doorgegaan, om als borg voor Gods aangezicht in de plaats van uw volk te verschijnen. En Heer, nou zit ge aan Gods rechterhand, en leef al daar om voor uw kerk, voor al uw uitverkoren opdat ze zullen worden toegebracht van de einden der aarde, waar ze ook zijn, gezult ze zeker vergaderen door uw woord en geest ten eeuwige leven. Zou het groot zijn, als we ook in dit avonduur verwaardigd werden, om daartoe te mogen behoren en daar de blijven van in de ziel te mogen ontvangen. Heere, maar ook uw levend gemaakte volk, ook dat heeft zozeer van nodig om in de kracht van God bewaard te blijven, door het geloof tot de zaligheid. Ah, oh, niet eentje zou volharden in eigen kracht, ook niet met alle ontvangende genade. Stefanus moest nog getuigen, vol zijnde des heiligen geestes. Getuigde hij, ik zie de zoon des mensen staande ter aan God, en nogthans moest hij voor zijn ziel smeken, Heer Jezus, ontvangt mijn geest. O, alleen door die enige versen en levendige weg zal het mogelijk zijn om met God verzoen, maar ook om tot God te naad. Zij in het gebed, het, zij bij de dood, door de welke wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat huis. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de heen. Heren, u mocht onze stamelende verzuchtingen aanschouwen. In hem, die getuige kon ik wist, vader, dat gaan we altijd hoort. Dat u genadiglijk ons aanschouwen. In zijn voorbedding die daar leeft aan uw rechterhand. Dat u ook hem gedachten zijn, die in dit avonduur uw woord hoopt te brengen aan deze plaats. Uw goddelijk woord mocht genoeg ontsluiten en doet er nog kracht vanuit gaan door de bediening van uw geest. En dat het ons vergund werd dat we konden getuigen aan het eind van deze dienst. De Heer was nog in het midden en was ons hart niet brandende in ons. Als hij tot ons sprak op de weg en ons de schrift overde. U mocht ons genadiglijk daartoe horen en verhoren in de zoon van uw eeuwig welbehaag, aard. Geniet. Samaritaanse trouw, zeg tot de heer ik zie dat gij een profeet zijt. Waar moeten wij nu aanbidden? Jullie Joden zeggen in Jeruzalem is de plaats. Maar wij Samaritaanen zeggen hier op deze plaats. Nou wilden ze toch wel eens graag dat opgelost hebben. En wat kreeg ze zijn antwoord? De vrouw zegt, meneer Jezus, God is een geest. En die hem aanbidden, hmm. moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Kijk, dat is nou waar het voor onze paard komt. Om het door Gods geest te doen en om het in waarheid te doen. En toen werd ze gewaar dat ze daar niks van hadden. En mochten wij dat nou ook eens waar nemen. Want de mens die zit stand voor godsdienst. Maar om wat van god te hebben dan moet je bediend worden. Ook na ontvangende gedaan. Die Samaritaanse vrouw meende dat dat in de plaats zat. Maar daar zit het niet in. Ook zeggen sommige mensen... Daar is wel een beetje verschil hoor. Maar ieder dient God op zijn wijze. Ja, maar er is maar één wijze die God behaagt. En dat die wijze, zoals Hij het in zijn woord voorschrijft. En al wat met dat woord niet overeenstemt, zal zijn dat er geen dageraad gaat. Er is maar één ware godsdienst voor. God te aanbidden in reeds. En in waar. Denk als Gods volk de hand is. In eigen boezem steekt. Dat ze dan ook zo. Ah, oh, Als ik er wat van ken. Dan heb ik het toch niet veel. Ten eerste is dat een werk. Van wat een heilige geest. En al ben je nog levend gemaakt dan moet het ook bij voortgaande bedieningen werk van God en Heilige Geest. En ten tweede moet het dan waar zijn, want die werkt waar is in beeld. Maar is het dan niet waar wat er in de Bijbel staat, dat is altijd waar. Die Bijbel die hier voor ons ligt, dat is waar. Maar hier is het altijd niet waar, het is waar. Ik maak dus onderscheid waarheid in het woord, of waar het in je bent. Kijk en dat is alleen maar. Als God je bedient. Paulus zou het met een enkel woord zeggen. Het is God die in je werkt. Bij het willen. En ook het werken. Naar zijn welbehaag. Dat zou de ware woord zijn. Dat is Gods werk van begin tot aan het eind. En al wat dat niet is. Dat mensen werken. Al zijn we nog zo zuiver in onze beleid niet, dat is groot. Hoopt hij nooit van die beleidnis af te kwijt. Maar daarmee hebben we de praktijk er nog niet van. Dan heb je ook weer mensen die zeggen, komt op die beleid is niet op af, als je de praktijk maar haalt. Ik geloof wel dat alle mensen nog wel een soortje godsdienst hebben op de wereld. Zag in de stad Athene dat ze alleszins godsdienstig was. Ze hadden nog een altaar zelf voor de onbekende God opgericht. En die ga ik jullie nou verkondigen, zeggen. En dat is het nou waarin wij gevallen zijn. Wij zijn in een staat gevallen dat we allemaal, zo in onze natuur, dat een onbekende God aanbidden. Die kennen wij niet zolang als hij zich niet openbaart. Zeker wij kunnen een zuiver begrip daarvan hebben, historisch uit Gods woord, maar om God door het geloof in Christus te kennen, dan gaat toch altijd een goddelijke openbaring aan. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus, dat ze u kennen. Als de enige en werachtige God en Jezus Christus die u gezond hebt en dan zegt hij er zelf van in Matthäus het is een wijzen en verstandigen verborgen en de kinderen schopen daar en op dat geen vlees voor God zou roemen zegt hij ja vader al zo is geweest het welbehagen voor u dus hij laat de goddelijke openbaring uit het eeuwig welbare God voortvoeren. zo heeft David het ook beleden toen hij huppelde achter de aarde. Acht. wel nu voor Davids komst tot zijn huis, zoals die ons beschreven wordt in 2 Samuel 6, vers 1 en 22, vragen wij thans uw aandacht. 2 Samuel 6, vers 1 en 22. Maar David zeide tot Michal: Voor het aangezicht des Heeren, die mij verkoren heeft voor uw vader, en voor zijn ganse huis mij instellen, tot een voorganger over het volk des Heeren, over Israël, ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heeren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen, en met de dienstmaarden waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijk waard. tot zover. Die daar Davids komst tot zijn huis. David bepaalt in deze woorden ons ten eerste bij zijn verkiezing. Want hij zegt die mij verkoren heeft. Ten tweede bepaalt hij ons bij zijn verheuging. Want hij zegt ik zal spelen voor het aangezicht des Heers. Ten derde wijst David ons op zijn vernedering. zal mij nog geringer houden dan al zo en nederig zijn in mijn ogen. En ten vierde geeft David kennis van de hopen op de verheerlijking. Als hij zegt met de dienstmaat waarvan je gezegd hebt met dezelfde zal ik verheerlijk worden. Wij zijn straks reed. God aanbidden in geest en waar. Je hebt veel mensen die denken. Ieder dient God op zijn wijze. Maar zo is het niet. Dat is niet goed. Het is niet alleen goed. Alleen hebben we een goede bedoeling. Maar dan moet het ook nog op de rechte wijze gebeuren. David had ook zo'n goede bedoeling. David zegt. Ik wil gaarne de ark God tot mij doen komen. Dat was toch een beste bedoeling. Hij wilde die in Jeruzalem hebben. Nou, je zou zeggen, dat is toch wel mooi. En David had er nog een nieuwe wagen voor over. Hele splink, nieuwe wagen. Gaf die gratis om die ark erop te vervoeren. En de reunderen ervoor. En nog een paar maanden bij. Nou, je zou zeggen, die bewijst toch de ark. En de god van het er toch wel allereerst. En dan lezen we het geschiedenis. Ze gekomen waren aan de dagvloer. Dat de runderen struikelden. En. U zag. Had ook zijn goede bedoeling. Steek zijn hand uit om de ark des Heeren tegen te houden. Want anders had ze van de wagen afgekapt. En dan staarde en God sloeg hem om deze onbedacht. Te Zie je nou mensen, met de goede bedoeling. Zoals u zag dat heeft, dat God hem nog met de dood slaat. En hij had het toch zo goed bedoeld. Van het ene komt dit tot het andere voor. De opvoering van die ark, dat was wel goed. Maar de wijze, zoals David de ark opvoerde, daar duwde niks van. En dan zouden wij zeggen, dat was toch mooi, nog een nieuwe wagen voorover. Hè? Maar ik lees in nummer 4 vers 15... Helemaal niet dat die ark op een wagen gereden moest worden. Dat lees ik niet. Daar zegt God in die wet In nummer 4 vers 15. Dat de ark des zeer door de priesters En door die alleen gedragen moest worden met de daar Had daar aan gedacht. Hij deed niet meer door. Had hij daaraan gedacht. Dan waren de runderen ook niet gestruipend. En dan had U zelfs een hand niet uitgestrekt. En dan was hij niet doodgeslagen. Zie je nou wat de gevolgen dat eruit voortgroeien. Zomaar even dat je er niet om denkt. Dat moet je toch zo goed bedoelen. En David zat vol de pop. Hij liet de ark afbrengen. Niet naar Jeruzalem, maar in het huis van obed Hij durfde er niets meer aan te doen. Hij had het benauwd. Want dat was toch niet recht in de ogen van David. Dat Uza daar doodslag voelde. David had zo goed bedoeld en die man ook. En nou was je dood. En dan durft David niks meer te doen met de ark. En drie maanden lang duurde dat. Geen drie uur he? Maar drie maanden lang was die ark in het huis van Obert Edom. Dat is een tijd drie maanden. En dan hoort David. Dat God het zin van Obert Edom. Zegen En dan staat er om de ark. Des Heer en des Gods wel. Daar staat er met op zijn tijm. Dus toen wist David dat de ark op te voeren. Dat dat wel goed was. Maar de wijze waarop hij het gedaan had. Dat dat niet is. En als je wat verkeerd gedaan hebt. Dan moet je het overdoen. doen. Ach, Gods God moet zo vaak overdoen. Heeren zeggen, ze, als je me niet leidt door je geest, moet je altijd overdoen. Iedere keer, want al wat uit het geloof neer is, dat is zonde. Dan laat God het net zo lang doen, zodat het een keertje door het geloof mag doen. Toen ging het goed. De tweede keer, dat David de ark opvoer, dan lezen we dat David met de linnenlijver op hem hoort, Achter de aard huppelt met vreugde in zijn hart. Ja, toen ging het goed. En weet je waaruit dat blijkt dat goed ging? Omdat de duivel zo boos was. En daar moet je maar acht geven. Als God getuigenis aan een zaak geeft, dan zal de duivel ook wel brullen. Zo hard voor hij kan. En reken je er maar op, als het niet bestreden wordt dat er niks van voorbij is. David heeft het ervaren. Hoewel hij met vreugde achter de ark aanhuppelde, Werd hij door zijn eigen vrouw Michal veracht. Zie je wat? Want David huppelde achter de ark. Niet met zijn koninklijke kleren aan. En hij had de kroon ook niet op zijn hoofd. Dan had misschien Michal nog schik gehad. Dat kan ik me zo indenken. Dat ze liever zag. Dat hij met zijn koninklijke uitrusting aan. En een hele hofstoet erbij. Achter die ark had gelopen. Kijk dan had Michal ook nog een beetje eerder bij. Maar nou was er toch niks van voor Michel. Want nou ging hij met een linnen lijst op. Met de gewone volkje mee. Nee, dat was nou toch niks voor een koning. Om net achter die aard te hubbelen, zoals dat die gewoon mensen dat deed. Zo had men niet gedaan. Nee, want daar heb je genade voor nodig om het zo te doen. Bij David was de kroon er een keer af. En dat is het kostelijkste. Als een koning, zijn kroon er een keer af. Denk dat bij Gods volk de hoogste stand in het leven is als ze eens een keertje ontkroond worden. En dan zullen ze van harte instemmen, maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Je kunt nou eenmaal geen twee koningen prijzen. De ene heer zult gaan aanhangen en de ander verachten. Nou, Michal verachtte David in haar hart. Ze moesten niks van hebben. En wat zegt David? Zullen we God verheerlijken de geloof staan? Had er net geen last van. Hoort maar wat hij zegt. Maar David zei ze tot Michal. Hij diende ze van repliek, Voor het aangezicht des heren die mij verkoren heeft voor uw vader. Hij begint precies op de plaats waar God begint. En waar begint God met de mens? Die begint in de eeuwigheid. Paulus schrijft in Efeze 1, vers 4: gelijk hij, namelijk God de Vader, ons uitverkoren heeft in hem, van voor de grondlegging der wereld. Dat is wat eeuwigheid. Kijk, daar begint God altijd. Wat God van eeuwigheid heeft voorgenomen, verkoren, verwaardeneerd, dat gaat hij in de tijd. Uitwerken. en nou krijgt David daar een oog voor dat dus Gods verkiezing alleen de oorzaak is dat hij koning van Israël geworden is dat hij genade van God heeft ontvangen dat zijn ziel gered is geworden en dat hij nou hier met die dienstmaarden huppelt van vreugde in God achter de aard Jezus zegt, daar komt er allemaal vandaan. Dan God mij verkoor. Dan schiet er geen eer voor David over. Dat schiet er niet over. Als Gods kerk eens inblikken mag. In het eeuwige, soevereine, goddelijke en onveranderlijke welbehagen wordt. Dan schiet er geen eer voor de over. En dan hebben ze de meeste ruimte voor de ziel. Dan gaat de hele bekering tot ons te boven. Al is het nodig dat God bekeerd te worden, is. maar nog meer nodig om eens een keertje onbekeerd te zijn in de waarheid. God zegt die, die mij verkoren. Heeft. Dan gaat hij verder voor uw vader. Hij wil zeggen, in de plaats van uw vader zou Michal. Mij instelde ze tot een voorhanger over het volk des Heers. Met welke tederheid noemt hij Israël het volk des Heers. Waar dat allemaal bekeerde mensen van heeft. Maar dat ziet David Gods werk onder dat volk van Israël. En daarom noemt hij naar dat werk Gods in Israël dat volk. Dat God het van alle volkeren uit de wereld afgezond. Zijn voor te zijn. Ja, als David achting voor de God van Israël heeft, dan heeft hij ook grote achting voor het volk van God. Hij zegt niet, nou ben ik de koning, en dan moet je hier maar eens komen en allemaal voor mijn buur. Zo is het vaak bij de mensen natuurlijk. Die zitten genieten als alles in het stof voor hem gaat. Maar David heeft een ondergenot in zijn ziel. Als hij met dat volk van Egerat voor Gods aangezicht in stof draagt. Kijk, dat is een genot. Voor het aangezicht des Heeren zeg ik, God die mij verkoren heeft, mij instellen tot een voorganger over zijn ganse volk, over het volk des Heerens, over E. David kijkt dus terug wat God van eeuwigheid voorgenomen had. Dat had God met David en met dat volk van Israël tot zover uitgevoerd. En dan breekt hij in verwondering uit dat God hem als een voorganger over dat volk gezalmd had. Kunt u merken dat David echt de gezalmde bezeerde is. Hij was een mens. Die had zich als een mens leren kennen. Lees Psalm 51 maar. Het is niet alleen dit kwaad, zegt hij. Dat roept ons straf. Nee, zegt hij, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Wat was David dan de oorzaak van zijn goddeloos bestaan ontdekt? En dan die grote genade had God hem geschonken, een borg voor zijn schuld en een God voor zijn ziel. Dat hij kon getuigen, waar vele van Gods lieve kinderen er leven lang rijkhalzend soms naar uit moeten zien, dat hij kon getuigen wel zalig zijn, wie zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig ontheven En toch was David geestelijk aardig. Hij zat niet uit te drogen bovenop zijn rechtvaardig maken. Echt niet. David kon niet leven bovenop zijn rechtvaardig maken, Maar hij moest leven hebben van de God van Edra. En dat hij daar wat van in zijn ziel had, dat geloof ik vaak op dat moment. Vandaar dat hij zo godverheerlijke dag achter de ark huppelt. Hij komt in de vruchten wel openbaar. Mens kan soms zichzelf zo zo'n eind wegzetten. Dat hij nog minder is dan stof en aard en ijdelheid. En als hij een zere vinger heeft dan begint hij boos te worden. Dan krijg je zien dat hij niet waar is in zijn hart. Zij nee, als op dat plaatsje bent waar David was. Zal mij nog geringer houden dan al zo. Dan kan het wel een beetje lijken. Duurt niet lang dit is. Maar dan kan het toch wel een beetje meer lijken. Zou Gods volk meer ruimte kunnen krijgen voor de ziel. Als dat is ruimte in God zijn. Mens is zo gesteld op de ruimte. Het liefst heeft hij nog vleeselijke ruimte voor zijn natuur. Maar geestelijke ruimte. Die zoekt hij overal. Maar het is niet ver kan. Maria meende dat de Heer Jezus in gezelschap op de weg was. ze vond hem er niet. Maar wel in de dingen zijn faal. En. We lezen van de wijzen uit de toosten. Dat waren wijze mensen. En. Die gingen de heer Jezus zoeken. In het paleis van Herodes. Ze dachten een koningskind. Dat moet ik bij de koning zoeken. Zie wel. Al zijn we nog zo wij. Dat we de Nier Jezus niet vinden kunnen. Die vind je nou nooit. Zolang als God hem niet openbaar. Dan is hij verborgen. En dan blijft hij verborgen ook. Zolang als God hem door zijn geest en woord niet openbaart. Als zou je net zo oud worden als slecht, Dan ken je nog niet. En als zou je nou de Bijbel uit je hoofd op kunnen zeggen. Zover is men mij nog niet hoor. Dus dat zou bij jullie ook nog wel niet zijn denk ik. Maar dan weet hij hem nog niet. Oké, okay, nou al de teksten van buiten. Waarover Christus gehandeld wordt. Dan kijk nog niet. Want God de heilige geest. Daar zegt de middelen van die gekomen zijn. Die zal mij verheerlijken. Zie nou dat de heilige geest het licht niet laten vallen. Op de persoon en op het werk van de middelen. Dat we er anders nooit achter komen. God die mij verkoren heeft. Dan heeft hij. Niet alleen over zijn verkiezing tot zaligheid. Maar in het bijzonder dat hij tot een voorhang over Israël was verkoren. En dat God hem nu over dat volk nog niet regeren. Daarop laat David hier de nadruk vallen. En dat gaat niet buiten Christus om. Want niet alleen dat wij geestelijk gezalfd moeten worden voor onze ziel. Maar ook in de ambtelijke bediening. Moet David gedurig uit Christus volheid ontvangen, genade voor genade. Ik ken geen genade ter zaligheid buiten de middelen. God zegt die die mij verkoren heeft. Plaats van uw vader. Mij instellen tot een voorganger over zijn volk, over Israël over dat volk dat dier. Dat was mijn wonder en ziet welke verheuging David in zijn hart had. Onze tweede hoofdgedachte. Ja, ik zal spelen voor het aangezichte zeer. En daar bedoelt hij geen spel mee zoals de kinderen op het straat doen. Hij bedoelt ook geen spel dat voor zijn aangezicht gebracht moest worden. Zoals bij Saul gespeeld moest als hij ziek was. Nee, dat bedoel ik Maar David bedoelt de vreugde die hij in zijn hart had Toen hij huppelde de fausiele vreugde achter de ark. Maar David zouden zeggen, Je weet toch wel beter dat je door die ark niet zalig kunt worden. Nee, die ark maak je niet zalig voor. Als je nou niet verder kunt kijken af de ark dat verbond dan kom je de Noord. Maar David mocht verder kijken. Als die ark opgevoerd werd naar Jeruzalem, dan zag David toch een klein beetje verder. Dan mocht hij zien of de Heer Jezus die ook eenmaal naar de hemel opvoert, naar het hemelse Jeruzalem. Dan mocht David te weinig verstaan. Gij voert zijn hemel op vol eer. De kerker werd u buiten weer. Gezaag uw, uw, uw strijden kronen met gaven tot haar mensen troost. Op dat een troost altijd bij u zo wonen. Dat zag David in de opvoering van de aarde. En als Christus zo is aan je ziel geopenbaard wordt mens. Is een hemelvaart en zou je toch gewaar worden wat aardig zijn. wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niet op de aard En ik een groot beest met u. Het werkt altijd een waarachtige vernedering in haar. David zegt dan ook: Ik zal mij nog geringer houden dan altijd. zal die vond hem al veel te vernederen. Maar ik zal me nog voor houden Dat is nou het heilgeheim wat God aan zijn vrienden toont. Dat juist in de laagste de meeste ruimte voor de ziel gekregen En niet in de hoogte. Mensen natuur die wil precies als de warme lucht altijd naar boven. Die wil hem hoog. En Gods genade brengt hem net omlaag. En dat daar nou de geestelijke ruimte voor zijn ziel ligt. Dat kan hij toch maar niet leren. Dan moet hij iedere keer het schonken worden. Maar hij wil niet omlaag. Hij vraagt er wel op. Met de bedoeling om er beter van te worden. Maar hij wil niet omlaag. Daar is nou iedere keer. Genade genomen. David ziet hier voor het oog. Dat de met laag. Naar de hemel gaat. En als dat gebeurt mensen. Ook voor de apostel is dat een keertje gebeurd. De wolk nam hem weg van de ogen. En weet je waar ze toen terecht kwamen? Toen kwamen ze in een statelijk gemis voor God terecht. Toen was alles te kort om God te ontmoeten. Toen waren ze een geopenbaarde Christus kwijt. En dat is heel anders. Voordien wandelde de Heer Jezus regelmatig met hem kwam. Toen hij op aarde was, die drie jaar. Zeker hij was wel eens een dagje afwezig, maar toch niet lang. Maar nadat hij uit de dode was opgestaan, heeft hij zich af en toe maar eens geopend. En toen hij naar de hekel voer, toen waren we kwijt En wat was de brug te vragen? Oh, als God de mens in zijn hart leert, dan komt hij erachter. Wat was nou de vrucht ervan? Dat hij een openbaar de middelen kwijt is. Dan moet hij eerst openbaar zijn en dat hij hem daarna kwijt is. Wat was de vrucht van. Ze waren volhardende in het gebed en in de smees. Dan kom je in je statelijk ziel gemis voor God terecht. En dat kan niet meer opgelost worden met een openbaar. Dat wordt niet meer opgelost met een ondersteuning, maar dat wordt alleen opgelost als God zijn recht Zalop doet. loopt. Want Sio moet door recht verlost worden en de wederkind door recht. Te en anders is er nooit geen plaats voor een borg. Er wordt wat over een borg gepraat en er wordt wat om een borg gevraagd, wat niet de meeste plaats heeft. Dat je dat een mens een borg nodig heeft. als hij in de stam van zijn zieleleven in het gemis terecht komt. Want nee, hey, zodra God overkomt, dan heeft hij weer genoeg. Maar als God de borg geopenbaard heeft tegen haar. en neemt hem dan weg. zoals dat bij de discipel plaatsvond. ja, dan kom je in je gemis terecht. Maar dan zie je er niks meer van. Dan komt de rechter meer naar voren. En dan gaat de middelaar allemaal verder weg, weg. David getuigt hier van zijn grote verheuging. Want hij huggelde achter de aard van geestelijke vreugde. Ik zal spelen zegt hij voor het aangezicht van Hij merkt zich dus aan als achter God aankomt. En in Gods tegenwoordigheid zich vermaakt. Wat staat een kostelijke vreugde als je hart is heupelen mag van zielige? Die geestelijke verheugingen in God door Christus, zoals de catechismus dat uitdrukt, een hartelijke vreugde in God door Christus, dat geeft de sterke aanzien. Als God volk dat het inleven maakt, de een krijgt daar meer van. En de ene tijd hebben ze er meer van dan de andere tijd. Maar als ze dat eens hebben moeten, Dan is er niets te zwaar. Niets. Dan zeggen ze. Heer al moet ik nou hard werken. Dan geef ik niks om. Want zolang je maar vreugde geeft in mijn hart. Dan doe ik het met een groot plezier. Nooit gezien een mens. Die geestelijke blijdschap in God. Was, die bij zijn arbeid die hij verricht. Dat u God zat geloven, loven. Zag hij zo haar dood. Daar wordt nog niet moe over. De hemia Verklaart ons iets van dat geheim. En zegt de blijdschap. Dat je hem in zo'n En daarom moet je er maar om denken. De duivel kan niet de genade. weggeroven bij God. En God volk kan de genade. Wel verzondigen. Maar ze kan het niet verliezen. Want ze worden in de kracht van God. Bewaard door het geloof tot de zaal. Maar ze kunnen wel de vreugde kwijtraken. David zegt in Psalm 51, geef mij weder de vreugde u zijn. Kijk, de vreugde was hij kwijt, niet zijn genade. En als je die vreugde mocht hebben, dan was hij sterk in zijn hart. Dan was je wel tegen een leeuw en tegen een beer gewacht. Zo God met ons is, zegt, de apostel, wat gaan we dan nog tegen zijn? En als ze nou geloven dat ze God tegen hebben, dan zeggen ze, zo God tegen ons is, wat hebben we dan nog mee? Dan zijn niks meer mee. God tegen is alles tegen. En God mee, dan heb je alles mee. Dat volgt dat nou eens geloven, maar dan hebben ze zo'n geestelijke verheuging, dan zullen ze we toch wel eens tijd hebben dat ze, ik kon haast niet stilzitten, ik moest het nog een keer uitzoeken. Nooit gehad in de kerk, en zo hard op van preken was het bijna voordat je er ergens had zelfs van de vrouwen staat dat de vrouwen die niet mee uitgetogen waren in de strijd dat ze toch in hun buik nog deel gewoon niet mee uitgetogen was. en als meneer Jezus zich openbaar en die geestelijke verheugingen schijnt in haar hart en zegt dat volk heren als je zomaar bij me blijft dan kan het alles halen maar het duurt even dus niet lang nee als een here die vruchten weer wegneemt. Want die heb je dit dus niet. Meer niet dat wel. En als je die vruchten weer wegneemt. Dan zegt ze. Ik meende in uw goedgunstigheid. ik hebt een berg vastgesteld. Maar. Toen gij uw aangezicht verbergen, Zo had ik je schrik. Ik heb wel eens meer gezegd. Dat was een oude leraar. Zo lang in de eeuwige zaligheid. Nou, dat God als een vader leerde zijn. En als je dan wil van die vruchten daarvan in zijn hart had, dan zegt hij: Oh, de dag van mijn dood zal de blijste dag van mijn leven zijn. Zegt Zij ze waar, als de benauwd man niet wordt. Zegt weet je wat ik nou dacht. toen ik ze hoorde praten? Ja, zegt hij, zei ik: Dacht, het meeste geloof zit vast in zijn benen. Ja, maar het moet niet in je benen zitten, het moet in je hart zitten. Ja, dat hoef me niet te vertellen. Hè? Met het hart geloof, met de rechtvaardigheid met de mondbeleid, met de graf. Die kent, weet ik ook wel de staan. Maar ik hoor toch dat meeste geloof in je benen Maar als je benen er nou eens onderuit gaan en jij kijkt de dood niet meer aan mijn vrolijke ogen, maar dat de dood jou is een keertje dan kijkt. Hoe dan? Ja, daar, dat daar kan niks meer zeggen dat het God jullie. Kijk dan wat anders De dood je dan kijkt, mensen. En wanneer Jezus is achter een tijd, De, de Niks van ziet dan wordt nog omgekomen. Dan kan het niet hoor. Ook niet al hij 40 jaar in gehad preken gaat het nog niet. Echt niet doen. En als zou je oud en rijk in de dienst het eerst, en En als zou je er nog meer van geleerd hebben dan Stefanus. Dat gaat het nog niet. Niet. Nee, Stefanus zegt, heer Jezus ontvangt me reis, Dus ik kon niet buiten de heer Jezus in de hemel komen. Ook niet met al zijn welhaal. En dat was volgende na eilige zee. Hoort het waar David zijn grondslag heeft. Mij verkoren heeft. En die God heeft deze dus vroeg. Die was met hem begonnen. Ik was dus bij een oude ouderling op bezoek. Die was al 82 jaar. Weet je waar ik nou het meeste sterkte uit heb zeg. Ja God als zijn vader leer ik Zet de weet ik niet, je bent verwijtend, denk je, die denkt. Zeg het maar. Als ik geloven mag, dat God met mij begonnen is, ik zeg dan geloof ik, want dan kan je ook wel geloven dat God is ook. En ik denk dat de eerste begin in de genade, als hij geloven kan, dat God met hem begonnen is, dat hij dan ook gelooft dat God er echt ook doet. Dan is je dus. En met minder kan je niet doen. Ik weet wel dat de mens altijd erop uit is om buiten God te rusten. Hoor. Dat kun je bij je eigen waarnemen rustzoeker, dan hoef je huid niet naar je buurman te kijken, als je dat zegt. En kun je wel zeggen, mensen, ik denk dat je mij bedoelt, want ik ben een rustzoeker. Nooit zal ik God zoeken. Want ik ben gevonden van degene die mij niet zocht, heeft. zo spreekt Jezusaia van Christus. En tot dat volk dat mij niet zocht, heb ik gezegd, ziet je het berg. Oh, dat onverwacht. Zeg, heer, ik heb je wel gezorgd, maar op de verkeerde plaats. Is. Ik heb je nooit recht gezocht. En dan heb je het toch gedaan. Kijk, dan val je eruit met al je werk mee. Daar had dat een verheuging in zijn hart dat meig de was. Dat is nog zo'n ging slecht te horen. Toen ik nog in Barneveld woonde, toen was ik met de verkante zondag naar een andere plaats gegaan. En ik kwam maandagsmorgens thuis, ik denk wat is er nou aan de hand, zag wat gordijnen zo wappen. Ik denk wat zou er nou nog zijn, en jawel, op drie plaatsen hadden ze zulke grote stenen door de ruiten gegooid, in de pastorie. zette er een oude ouderling tegen me die het vertelde, niet een ouderling van mij, een ander was. Dat is nog niet zo slecht teken als ze eruit met een kistje in zijn. Ze zei nee, als dan die ruit hier in je haak open is, dan geef ik niks hoor. Zeg maar, die arme mensen, die hadden geen erg in, dat ze mijn dag in kwaad met deze, want die, die daar iedere week niks aan te doen met deze namen. Maar het, dat was een openbaring van het lijndschap. En dat is nou wel niet zo gemakkelijk, maar ze zijn nog niet zo slecht, dat heetje, mensen, ze de slechte die mensen, als ze eruit met dingen gooien, bij van lijndschap hoor. Weet je wanneer het gevaarlijk wordt als alle mensen wel van je spreken? Want dan zegt de Heer Jezus, weefijs. Dat is niet best. Iedereen spreekt er wel van, zegt de Mensen, nou dat is niet best. Want dat deze van de Heer Jezus niet, moet, Weg met zulke ene zetten. Neem weg, kruis. Dat hebben ze gezegd. En als dan de heren des huisjes Beelzebel dat is duivel genaamd hebben dan moet je maar niet denken dat ze van Godvolk zullen zeggen dat dat verliefd mensen. mens is. want dan is het niet best dat is iedereen die prijs David werd niet geprezen hoe is toch de koning van Ezelheden zo verheerlijk zegt Michal, om zich zo onbeschaamd aan te stellen zelfs met mij horen zonder kroon zo betekenen van de koninklijke waardigheid huppelt hij daar zomaar met dat gewone voortje achter die aard maar spam je je eigen nou niet nee, zei hij, nou, de mij helemaal niet helemaal niet want, zegt hij met die maagden waarvan we zijn, daar zal ik nou eeuwig mee verheerlijk worden daar zal ik nou eeuwig God me groot maken, michael dus dat ga ik me niet goed. Je hebt wel eens mensen die gaan soms bij God's volk op bezoek, maar dan doen ze het snaag. Zie je, Nicodemus zou er dan zien ze het niet. Maar dan gebeurt toch wel af echt iets, en de Heer Jezus is gestorven, dat Nicodemus dan toch een keertje voor de dag komt. Toen ging hij met Jozef naar Pilatus toe, en hij begeerde in die tijd van gevaar toch het lichaam van de Heer Jezus te begraven kwam die openbaar. Dat was toch zo'n schok voor de ziel, dat die openbaar. Dus ze kan wel eens een keertje nacht gaan, omdat ze vrezen, maar ze komt ook wel eens een keertje voor de dag. Ja, Gods volk zit altijd niet in de duisternis, nee. maar veel, de dagen der duisternis zullen veel zijn. Maar als God ze voor de dag brengt, dat is, ik was nou zo vrijmoedig, begreep mij niet. Duizend vrezen, duizend zorgen, kwellen mijn angstvolle hart, hebben ze zo menigmaal betuigd. Dus, en nu begrijp ik mijn eigen, ik zeg de God, nou huppelde ik daar zomaar van zielenbreuk, dan heb ik het zomaar uitgeroepen, dat het de God van Israël ligt. Is. Wat een verheuging had dat. Nou. Ik denk dat dat de beginsel der eeuwige zijn, als die in het Haar komt. En als dat doorbreekt, mensen, dan geef je hem Echt niet doen. Dan zul je heus niet vragen, wat zal hij, wat zal zij ervan zeggen. Dat breng je niet van af. Als de koning maar weer terug is, zegt Mephibozet. En als hij weer maar in Jeruzalem is, dan kunnen ze van Mephibozet zeggen wat ze willen. En ze mogen met hem doen wat ze willen. Maar dan is het goed, zegt het koning. dat de koning terug was. En als ze dan dat land van Mephibozet willen. Dan kunnen ze dat ook nog krijgen zegt. Ze. Maar ik ben zo blij dat de koning weer terug En dan mag ze de rest hebben. Dat is echt. Waar de koning de plaatsen haak in neemt. Daar zit dat volk van God het laag. Want David staat. Ik zou ook, zou ik mij nog geringer houden dan alzo. En zal nederig zijn in mijn ogen. Zie je wel. Daar heb je nou de vernedering vandaag. Als God genade verheerlijkt in het hart van de mens. Dan word je vernederd. Hij kan verbrijzeld zijn. Hij kan ontroerd zijn. Hij kan er ziek van worden. Maar dan is je nog niet vernederd. Heb je wel eens een stuk ijs gezien? Ik wel. En dat het dan duizend stukjes. En toen was het nog ijs. Het was alleen een beetje kleiner geworden. Een grote stuk, maar het was nog precies zo. Maar ik heb ook wel eens gezien dat de zon erop scheen en toen smolkelte het werd water. Kijk, hè, zo is het nou in het hart van Gods Al zou je doodslaan met de wet en duizend vloeken, dan zou je zeggen, ik heb het dood benauwd onder zo'n prediking. Maar als wanneer Jezus een keertje overkomt in mijn hart, dan smelt het zo weg in diepe vernedering. Dat is nou het om. En je hebt toch graag mensen die de plek op slaan met de wet. Want dan zullen ze wat vernederd worden. Dan neem ik. De wet ontdekt wel. En verbiedt wel. En verklaart schuldig. En dan gaat altijd worden. Nooit zal Christus in het evangelie waarde hebben. Zonder dat we door de wet ontdekt worden. In de handen van de heilige geest. Gaat altijd voorop door de wet. Is de kennis van de zon. Maar vernedering komt er uit de wet nooit voort. Maar als Christus zich openbaart, Dan getuigt hij op de kant. Nu ziet u mijn oog. Daarom vervoel ik mij eens af te de Anders kon hij zich wel verdedigen tegenover zijn vriend. Dan haalt hij zo'n koperen plaat. op zijn voorhoofd en er stond op. Ik spreek niet voor u. Dat was nou Joch met al mijn Ik weet dat mijn verlof te leef. Hij kon niet vallen voor zijn vrienden. Ten slotte. Vraagt het heerlijk tot Job op en omleden? Ik zal u ook antwoorden. recht gij mij? Job, waar waart gij toen ik de aarde gronde en toen ik een cerkel over het vlaggen des afgrondes beschreef? Waar gij? Oeh, zegt Job, ik heb geen gesproken, ik niet verstand. Houd op de mond. Ik zal niet meer voorvaren te spreken. Uit te praten. Hele redenvoeringen had hier houden tegen de vriend. Hij hield het voldoende tegen de drie. Maar toen God kwam, toen moest je eraan. Justus Vermeer zou wel zeggen, God geeft zijn volk mondstoppers. En Ledeboer zegt zo kostelijk, doelend op die deuren die in tweeën opengaan, bij de meester staat de bovendeur open, de mond bedoelt. Maar als de onderdeur het hart eens opengaat, dan is het af. Kijk, als het nou eens opengaat, met het hart gelooft men en met de mond men. Dan wordt het af. En als God de mens vernedert, dan gaat zijn hart op. En als je hem verheugt, dan gaat de mond open, Dan kan hij zijn mond niet houden. Heer Jezus zegt, indien deze niet spreken, zo zouden de steven spreken toen hij ze in tot hield in Jeruzalem. Komt de mond niet houden. Al ze dan ook fariseeën zijn schrift leren, dat hij gebieden moest dat ze het een gemonte een keertje overhouden dat kon niet maar er is ook een tijd dan kan je dat volk van God niet aan het praten krijgen dan kun je dat wel proberen je hebt mensen die zitten altijd te proberen of God volk niet wil praten en dan zitten ze aan de deur te rammelen of ze hem niet open kunnen krijgen ik zou die mensen wel willen toeroepen probeer je eigen hart maar open te krijgen als zegt dicht zit dan komen er wel achter dat het niet gaat Ik heb menigmaal op dat meegemaakt dat ze probeert. Je moet eens dit vertellen en dat is vertellen. Zeg ja, en hij heeft nou een beetje verstand moeten doen, dan zit er niet aan. Maar meestal is het dit, dat ze denkt als hij iets is verteld, dan zal ik hem eens meten. Of hij wel lang en of hij wel dik genoeg is. Was het bij iemand op bezoek en die zat me ook te meten. Zeg jij ja, wel, vriend? Ben ik lang genoeg in je ogen en ben ik breed genoeg? Je kunt het gerust zeggen, want ik ben mijn eigen bewust dat ik voor God moet bestaan dat ik wel beleefd ben. Dus het me gerust. Ik zie het wel hoe je, dat je als meester bent. Ik hoop dat je zelf ook nog een keertje te kort wordt om God te ontmoeten, want dan zou je wel gemakken krijgen. Dan verliezen je duimstok. Dan ben je niet meer toe aan het dan kijk je meer of het wezen van de zaak er is. En dan kijk je niet hoe ver of het er is. Mijn leermeester zei altijd. De mens is aangenaam niet in hetgeen wat hij hebben moet. Maar in hetgeen wat hij heeft. Dan moet je sterk in krijgen. Mensen zei altijd zoveel is. En dan moet je daar nog boven. Maar als je nou het licht krijgt van boven. En zegt, heren tot hier toe. Heb je me gehoord Tot hier toe. Maar hoe het nou verder moet, dan weet ik het niet meer. Kijk, dan weet ik het niet meer. Hè? Maar die mensen weten het goed. Die weten precies hoe ver het komen moet. Maar ik verzeker je, als God je verslaat, dat je niet meer weet. Want de penste dag zeiden die mensen, wat moeten wij doen om omzaam? Dan worden we direct van. dan. En toen geen betere spreden. Tot die verslagenen, u komt de belofte terug. En uw kinderen... Zoveel als de Heer onze glad toeroepen roepen. Hoorden je het? Daar ging de Evangelie over voor die verslagen. En dat is nog zo. Al ben je nou oud en grijs geworden en dat je veertig jaar op de weg der genade mag wandelen, dan moet iedere keer je ziel weer verslagen worden, anders is je vraag niet waar. Dan ben je geen bedelaar. Dan zit je vast op de genade. Is Christus waardeloos voor je ziel? Maar als u verslagen is en een geestelijke bezel naar een bantier weer geworden, dan krijgt meneer Jezus de waarde. Zoals hij zich in het evangelie. door zijn woord en geest ook een waarde. En anders niet. En wat dan de beurt, ik zal me nog geringer houden dan al zo. Dat is nou de grootste genade om nooit genoeg voor God vernederd te worden. Want God volk zal zodanig vernederd worden. Dat er alleen maar Gods werk over blijft. Want Gods werk alleen. Dat gaat de eeuwige zaligheid in. Maar wat wij erbij dan hebben niet doen. Al wat van het vlees is. En dan denk ik weer aan een uitspraak. Van een van Gods knechten. Al wat van hem niet duwde, zei hij, dat hij een vriend begraven. Al wat van hem niet deugde, dat hij vanmiddag begraven. Kijk. Wat van hem was, dat was begraven. Wat van God was, dat was naar de hemel. toe. Zo eenvoudig. En de mensen die kun zo ingewikkeld maken. Je moet maar denken, als er niks van God en Heilige Geest was, dan praten ze zodanig dat je zegt, mensen snapt niks meer van wat ze bedoelen. Dan is het allemaal babelverwaring. En als God en Heilige Geest je in de waarheid leidt, net zo ver dat die hemel, dan is het net zo eenvoudig. Dan kan een kind het volgen. He, dat was nou duidelijk. Dat zit hem niet in een grote mond hoor. En ook niet in veel lawaai te maken. Of de dingen kapot te slaan. En de Bijbel van de kant laten gooien. Daar zit het hier. Echt niet waar. Nog door kracht. Nog door geweld. Maar door mijn geest. Zij God's woord wordt zelfs verkies. Dat is nou God waar. En die werkt altijd de mens eruit. In diepe vernedering. Omdat God zal verhoogd worden. Zit daarom de David van zielen terug. Uit de diepe vernedering van zijn hart komt hij op. En toen was de hopen op zijn eeuwige zaligheid het leven. Het gaat altijd gepraat. Geloof, hoop en goddelijke liefde gaat aan. Want David zegt. Over zijn aanstaande staat er heerlijkheid met die dienstmaten waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijk worden. Hij was in hoop en hij kende wel wat van de heerlijkheid in Christus, zodat hij kon zeggen wij hebben zijn heerlijkheid als God." maar hier heeft hij het geloof ook op de eeuwige heerlijkheid. En met die mate waarvan Michalus nu smalend gezegd had, dat David zich zo angesteld had, Helemaal geen koninklijke waardigheid betond. Daar zou ik nou eeuwig mee verheerlijk worden. Ze zouden samen wat verheerlijk Maar hij zou er ook eeuwig mee in de verheerlijkste staat te En die had Michael nou zo verraagd. Zie hoe levendig was de hopen in Davids ziel. En dan word je nog niet zo gauw boos ook al zeggen dit wat. Anders kan het niet verleiden hoor als ik op de troon zit. Dat kan een mens niet verleden. Dan kan hij zichzelf wel neder voordoen in de mond. Je hebt mensen die gooien zichzelf kilometers weg. Maar als je goed luistert, dan zijn ze nog geen millimeter opzij. Maar als God een mens vernedert, dan kan die best wat hebben. Zolang het duurt. Met die magere wat aan gezegd, zal ik me nog een ringer houden. En een levende hopen op zijn eeuwige heerlijke aanstaande straat. Zou ik dan nou mee verheerlijk was? Met andere woorden, oh dat zal nou het gezelschap zijn waar ik in zal verkeren om eeuwig bij God en bij de zaligmaker te zijn. Dat zal wat uitmaken voor Gods kinderen. Als ze voor eeuwig niet meer in de kerk hier de strijd maar voor eeuwig in de triomferende kerk zullen zijn. Om niet te doen. Gelijk er eens een vrouw zei tegen de man: Die man ging sterven. Toen zegt de man: Wat zou het nou zijn als zeker er eens kom? Ah, oh, zegt die vrouw: Ik denk dat ik daar heel geen erg in zou hebben. Ik zou zoveel te zien hebben aan de neer Jezus. En van de hemelse heerlijkheid. En dat ik jou niet zou zitten bewonderen hoor. Dat heb ik hier wel gedaan. Maar dat doe ik daar niet meer. Altvlees is kruipen. Mensen zijn zo vleeselijk in zijn voorstelling. Van de eeuwige heerlijkheid, daar is geen voorbeeld van. Maar dat is daar weg. Want vlees en bloed beërgt het koninkrijk God niet. Want kan het? Dat wordt begraven. Met die maanden was gezegd, zou ik verheerlijk zijn. Wat was David daar verkochtelijk op plaats. Had het oog op zijn eeuwige heerlijke toekomende staat. Opdat hij met al Gods medegenoten. Voor eeuwig God zo en plannen. Wel nu, zouden wij het dan ook eens niet met hem doen uit Psalm 116, het 11e vers? Wij verzoeken we u te zingen van Psalm 116, het elfde vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken elk heb met mij de lottaseren aan het laatste van 116 de maan verdwijnt en de sterren verbleven nooit opgemerkt de zon schijnt in zijn kracht en licht en dan zie je geen ene ster of maan dus als je nou meer met Gods volk op hebt als met de Heer Jezus dat is een bewijs dat de zon niet schijnt want dan zou je meer met de zon op hebben denk ik die opgaat met genezing onder zijn vleugel dat wil niet zeggen dat je God volk of knecht moet verrassen, dat bedoel ik niet. Maar als je ze hoger hebt van meneer Jezus, dat een gebrek aan moet ligt. Dan komt dat de mens zo het is. Die wil altijd aanhangen wat voor ogen het is, omdat hij door het geloof niet ziet. Een dankbare, een voelbare meneer Jezus. Maar door het geloof lezen, het is toch zo eeuwig onmogelijk voor God. Vraag het maar eens aan het volk. En als God het werkt, voelt er niks aan te doen. En dan zeggen ze eerlijk ook, ik heb er nog nooit niks aan gedaan. Want het is me eeuwig onmogelijk om te geloven. Het is toch zo makkelijk, zeggen de mensen. Je leest de Bijbel en je gelooft wat er staat bij mij in de troon. Ja, dat is historisch geloof, Maar dat is gezellig makkelijk geloof. En als je nou gelooftijd erbij hoort, dan beoefen je het geloof ook nog niet toe. Dan kun je nog bedriegen ook voor de eeuwigheid. Als je gelooftijd erbij bij dat volk behoort, je hoort het niet bij bedriegen. Dus dat is ook het ware geloof. Het ware geloof is dat door de goddelijke liefde werkt. En dan is de hopen leven, dat hoort maar met die mate waarvan gaan zeiden, zal echt verheerlijk. En dat gaat altijd gepaard met diepe vernederingen in de ziel. Boudt Gods volk dit uit. dan gaat het niet meer over, kom ik in de hemel. Dan gaat het er niet over, kom ik in de huid. Maar met die magere ze lap aangezijde, zal ik verheerlijk worden. Kijk, dan is de hopen de op de eeuwige toekomst verheerlijk Wij zijn, zegt de in hopen in het zaal. Wat kennen wij dus van jongeren en ouders? Dit is maar één van mij, die. Wij gaan de rampzaligheid tegemoet of de eeuwige zaligheid tegemoet. Een andere weg ken ik niet. Ik ken er maar twee. Men is of op de brede weg die ten verderven voelt. Of men is op de smalle weg die ten leven Een andere is. Dat zegt Gods woord lees maar in Matthäus 7. En ik hoop er geen andere weg voor te houden. Daarom is het zo nauw onderzoeken. Jongeren en ouderen. Wij moeten wederom geboren worden. Zullen wij ooit koninkrijk God kunnen zien of winnen? En als je wedergeboren geboren bent, dan ben je even klaar. Nee, dan begint het net. Als God je opening geeft in je hart. En je mag eens een weinigje ruimte hebben. Dan zeiden die oudjes vroeger tegen. Welkom jongen in de strijd. Ik zei welkom in de strijd. Ik dacht dat ik het nou te boven was. Dan viel me toch wel een beetje tegen. Want de mens is zo graag de strijd te boven. Omdat hij zo graag rust heeft. Dus, eh, wordt het dan nog erger. Ja jongens, zei De dagen der duisternis. Die zullen vele zijn hoor. En dan moet je allemaal gelijk geven. Gedurig. Al zijn ze dan in de eeuwige zaligheid, dan zeg je er nog gedurig met je praat. Ja, praat je nog veel meer met die ouders van vroeger. Zij nou achter moet komen waar ze toen gezegd, wat niks van gestoond. En nou achter komen ze, ach wat hebben ze toch gelijk gehad. En in die tijd, dan dacht je, die mensen die zijn zeker wel net afgeleken. Maar je zou je eigen wel met een vast voornemen dat gaat er kort bij de neer houden. Best voornemen, er is niks van terecht. Je komt eerlijk niet waar. Van al mijn voornemens, daar is er niet één van overgebleven. En iedere keer heb ik weer nieuwe. En dan komt er niks van terecht. Niks. En zoals God zijn eigen eeuwig voornemen opent voor me na, dan doe ik uit God, ik zal zalen worden naar God, eeuwig voornemen en gedaan. Dan ben ik te weer. En anders kan ik er niet komen. Met mijn eigen voornemens kom ik er niet mee. Daar kan ik er niet mee ja. Daar staan mijn sterven en God moet niet. Gaan je? En met mijn is ook niet. En met mijn begering ook niet. En met de roeping tot het werk ook niet. En met de duizendmalen opening die God gegeven kan ik ook niks meer mee doen. Dan ik weer opnieuw die voor moet. Dat wordt allemaal. Wetenschappen, ja. Alleen, als het dan al kan kunt de niks meer doen. Als God het sluit, wie zal dan ook. En als hij het open, dan hoeven we er niks aan te doen. Dan gaat het zelf. Als de Heer voorop gaat, en dag in de wolken long, en s'nacht in de vuurkolom. dan ging dat volk van eens overuit uit. En anders wilden het niet. Dan was het dit, en dan was het dat. Nooit opgemerkt dat de discipelen simpelige zijn wie van ons zal de meester zijn. Daar was neer heer Jezus er niet bij. Dan zaten ze te twisten, wie toch de meester zou zijn. Dat hoor je in onze dag ook. Even. Allemaal vechten wie de meester zou worden. En vechten om de meester te worden, doet geen mens, want dat moet God je leren. Iedere keer moet God je de meester doen worden. Hij wil graag de meester worden. Maar Christus nam een kinderkeer. En hij stelde ze dat voor en zegt: Kijk, als je nou niet wordt als dat, dat kind, zo so, een weet je niet. Iemand die het niet kan, die het niet weet, en die het niet doen zal, en die het nooit leert, zo moet je nou worden. Zo so, diep afhankelijk als dat een kind ziet op de hand zijn zeer om nodig te begeren, enzovoort. Zo so, afhankelijk moet je worden, zegt de heer Jezus, anders kom je er niet. Iedere keer het niet te weten, het niet te kunnen. En alleen maar vrijmoedigheid te krijgen door de middelaar. is nou de rechte weg. Wat is daar genade voor nodig? Jongeren en ouder. Ik wijs je kacht die genade toe. Ik word er niet minder van. Al geeft God die genade. Echt niet. Dan ben ik niks zo'n Want ik word er niet minder van. En God wordt er ook niet minder van. als je genade krijgt. Dit is nog. Christus is nog, nog net zo groot. Als dat hij was. Toen Abel genade kreeg. Toen was hij ook vol van genade. Daarom zegt Johannes. Vol van genade en waarde. En hij heeft later het niet over hoeven te schrijven. Hij zei dat hij leeg was. In de winkel kan je nog hebben. Dat ze uitverkocht. maar manier Jezus is nog niet uitverkocht. Hij zou net zo lang zijn genade verheerlijken. Zodat de laatste uitverkoorde zou zijn toeprachten. Blijft er niet eentje af. Ja, zei God, God maar dat geloof ik ook wel. Dat hij al die uitgekorene vergadert, gelijk David zei die mij verkoren, dat was dan wel over het ambt, en zo geldt het ook van hun eeuwige verkiezing tot zaken, dat God die uitgekorene vergadert, door dus zijn woord en geeft zich tot de gemeente waarvan Christus het hoort. Ja, maar dat gelooft dat ook wel. Heere zelf, maar zeg nou eens dat ik er ook bij hoort, want dat kan ik nog net niet geloven. Spreek gij nog eens tot mijn ziel. En zeg tot haar. Ik ben uw huis, Dan loopt mijn mond u trouw aan. Misschien al wel. Iedere keer moet God het nog weer zeggen. Mensen zeggen wel eens. Ja als je ouder wordt. Dan val je wel eens vlugger in herhaling En zeggen. Dat had je al een keer gezegd. Zei dat geloof ik. Maar Paulus die schrijft hetzelfde wel eens. Hij zegt. Hetzelfde aan u te schrijven is niet verdrietig. En het deed u nuttig zeg. Dus dat geeft niks toe. Als de streken zei, ik heb wel vragen afvroegen, als de leraar de streken zei, zei oh, ik had er niks van verstaan. Jawel gehoord hoor, ik was niet doof uitwendig, maar ik had er niks van verstaan. En toen hij de tweede keer zei, paste God het aan mijn haak toe. Wat gelukkig, als hij de streken zei, als de eerste keer mis was dan de tweede keer raak, dan oh, had ik nou duizend keer geroepen. En God had het iedere keer toegepast, de haak en nog geen last van. Kijk, dan moet je wel een beetje bedraagd. Dan kun je het best hebben. Weet je waar je dan wel eens schrijft? Net een komen. Die woorden, die struipel, je met je komend. Die woord, niet struikel, dat is een volmaakt mens. Wat kennen wij ervan? Daar het heupelde van ziel achter de aard. Had veel meer het oog op de gekroonde zielskoning dan op zijn eigen krommel. Die had hij niet op. Iedere keer als de zielsogen geopend werden. Voor die gekroonde middelaar. Dan ging bij David de kroon eraf En dan ergens meer meeghaald is er. Ja het vlees en bloed. Dat stoot zich daar aan. Aan die waardachtige vernedering. Die God werkt in de ziel van de zoon. Dan moet dat vlees en bloed niks van hebben. Dan maak je nooit geen promotie. als God genade tegen hart. Dan moet je iedere keer naar beneden. Dan komt dat een mens zo hoog Nooit gelezen was dat is. Die klom in een boom met een praktische bedoeling in. Om de heer Jezus te zien. Dat doen de meeste mensen nog niet in de boomklem om de heer Jezus te zien. Maar hij zat toch nog een beetje te hoog. Kom er maar uit zegt de heer Jezus. Want ik moet even in je huis zijn. En toen moest je eruit. Geloof vast vol het van God dat hij in de boomklem. Dat hij te hoog zit. En de heer Jezus komt. Dat hij vrijwillig uit het boomtje komt. En hij was zo blij dat hij in zijn huis kwam. Hij zei helemaal niet waarom liet je me niet in de boom zitten. Ik was blij dat het eruit gaat. O, oh, er is mij verblijf te worden als God je ziel vernedert. Dat is een kostelijke genade. Dat is niets dan. Paulus zegt, hoewel ik niets dan. En dan kan het een zalig niet zijn. En als God je dan nog eens een verdoemelijk lied maakt, om daar ook mee verenigd te worden. Dat is een zalige plaats. Dat is een verdoemeniswaardig mens. Wordt niet in je mond, maar in je hart. In de stand of in de staat van het leven. Wat kennen wij ervan, jongeren en ouderen? De tijd die roept om te gaan eindigen. God die mij verkoren heeft, in de plaats van uw vader, zal mij instellen tot een voorganger over zijn volk, over het volk, dat is en over Everhout. Dat was een wonder voor want hij had niet alleen zijn staat, maar ook zijn ambt verzocht. Ja, ja, ook God, volk en knechten komen erachter dat ze de staat. En dat ze alle gods, dat ze dat verzondigd hebben. Dus daar ze een keertje achterkomt, dan zitten ze de lagere zon. En dan zijn ze toch makkelijk handelbaar voor iedereen. Kennen we er wat van? Ook Gods volk leert er iets van dat ze de staat verzondigd hebben. Als staan ze dan in je hand of wat ook, dan zeiden ze heren, er is geen ene weldaad. of ik word gewaar dat ik hem verzondigd heb, dat het genade is als ik nog een krijg. Wat kennen we ervan met die maag, waarvan we gezegd dat echt heerlijk wordt van die levende hoofd in het hart. Die is als een anker ter dieren, dat ingaat in het dat heiligstof. Een dwaze die gooit zijn anker in het schip. Maar een goede schepen die gooit ze buiten boord. In de ankers rond. Dat en hoe wachtig dat het erin zit, hoe meer wachtigheid dat het geeft. En dan denk ik, dat nou, God volgt toch wel mee bij de dwaze zo hoor. Maar nou, die zoeken de anker om veel meer in zichzelf als in de middelen. Oh, dat volk zoekt vastigheid in de ziel, zelfs in de bekering. Dan zitten ze weer te proberen of ze niet de eigenschapjes op kunnen tellen. Ja, het leger de Zijf niet vreemd in je Wat doen die dan? En die zeggen, tel uw zegeningen, tel ze alle een, een tel ze alle en vergeten Dan zingen ze van het leger de Zijf. En zo is God het volk ook wel eens bezig om op te tellen. Dat ik graag naartoe, op school ging, de rio's kinderen, allemaal optellen. De grote sommen maken, en dan optellen, en dan het liefst tot een miljoen. Maar achter daar een hekel aan, dan was ik bang dat ik op nul luister. En dan ik nou nog een hekel aan. Nog een hekel, ja, ik heb nog altijd een hekel om op niks te komen. Ja, maar de mensen zeggen, als je nou op nul komt en God zet er een één voor, hoe meer nullen dat je dan hebt, hoe groter blijft het getal hebt. Zij zo waar ik ben, ik ben. Nee, dat kan ik niet zien. Als nul is, kan ik niet zien dat er miljoen wordt. Echt niet nul. Nou, blijft mijn nullen. Kunnen jullie dat bekijken, het volk? Als er niks uit loopt tegen haar, dat dat aan de hoek gaat. Ik weet niet. Dan mag God weer aan de plaats komen. In uw licht, zegt God, wordt geen het licht. En al wat openbaar maakt, dat is licht. En dan nou, zie je er niks van. Dat ben je ten eerste geloof. Maar het ware geloof... Dat kan alleen maar zien... Niet als de ogen open zijn... Maar moet nog licht zijn ook. als dus het donker is... Kan je bed de ogen hebben... Maar je kan toch niet zien. Dat je als een blinde naar de wand. Maar dat de ogen getronken zijn... En dat licht mag zijn... En dat een Heer nog laat zien... Op welke weg dat gaat ook. Zijn. Kijk, dan zullen ze het ervaren. Heilig zijn, o God uw wegen. Niemand, spreekt uw hoogheid tegen... Wie? Wie is een God als gij? Groot aan macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die de oor. Heeft. Wonderen doet of wonderen horen. En dan komen er wel laag uit. Gij hebt uw roem alom, Groot gemaakt bij Christendom. Nee, dat staat er niet. Bij Zijsendom. Dan wordt je nog een eisen ook in je eigen oog. Weet je wat een eisen is? Dat is een mens zonder God in de wereld. En zo leert dat volk zich nou kent. Dat ze zonder God en zonder Christus in de wereld. Als de Heer zich niet hebben ze niks. Dat is een Zo ben ik net als ze moesten heiden, zijn. Ze. Alleen heb ik nog een beetje andere vorm. Maar ik lig heel, heel buiten God. Oh, dat zal toch het wonder uitmaken. Dat een mens die zichzelf totaal buiten alle gemeenschap met God gedonderd is. En dat God u verwaardigt om hem in de eeuwige zaligheid te brengen. Om eeuwig God te verheerlijken. Het denken eeuwigheid zal niet te lang zijn. Om eeuwig God ervoor te loven. Mijn God zegt de Psalm 52. U zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Voor wat trouwen uit van boven uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunst voor Amen. Ah. Heerbare en volzalige God. Dat het u behagen mocht In ons te werken. Wat God verheerlijk. En onze ziel tot de zaligheid brengt. Maar ook vernedert. U mocht nog verzoening doen. Over al wat niet was. Naar de reinheid. U heiligdom. En genadiglijk licht schenken. Over het werk uw handen. En dat u rijk nog kwam uit te breiden. Hier of elders. Opdat uw naam en eeuwige deugden verheerlijk mag worden, ook in het hart van uw volk. Amen. Zingen wij nog het laatste of de zeventiende vers, Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk biddellijk dus is de zegenroost God die krachten geeft. Vandien het volk zijn sterke heeft, looft God elk moeten lezen. Het 17e van 68.